Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie in Hongkong heeft bij de internationale luchthaven... anti-regeringsbetogers tegengehouden. De demonstranten waren van plan om opnieuw het vliegveld te ontregelen. Maar de politie controleerde vooraf tickets en paspoorten. Iedereen die niets op de luchthaven te zoeken had, werd weggestuurd. Een deel van de betogers week uit naar trein- en metrostations. Wegen en winkelcentra. Maar tot grootschalige onlusten kwam het niet. Op de slotdag van het filmfestival in Venetië... hebben klimaatactivisten de rode loper urenlang bezet gehouden. De ruim 300 deelnemers eisten actie tegen klimaatverandering... en een verbod op grote cruiseschepen in Venetië. De vreedzame protestactie werd gesteund... door Rolling Stones-voorman Mick Jagger en acteur Donald Sutherland... die in Venetië zijn voor een film waar ze aan meedoen. Rond het middaguur vertrokken de betogers weer. De huidige eigenaar van Blokker koopt de speelgoedwinkels Intertoys en het Belgische MaxiToys terug. Hoeveel Blokker-eigenaar Michiel Witteveen neertelt voor de winkels is niet bekendgemaakt. Eerder vielen de speelgoedwinkels ook al onder Blokker. Maar een paar jaar geleden werden ze verkocht om uiteindelijk in handen te komen van een Portugese investeringsfonds. Volgens Witteveen verandert met de aankoop niets voor het personeel. Witteveen bezit nu een van de grootste speelgoedzaken van Europa. Met een omzet van 400 miljoen euro. Bij het Indemium Museum in Roermond hebben duizenden mensen de militairen herdacht... die tussen 1945 en 1962 omkwapen... bij de gewapende strijd in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook werd stilgestaan bij alle Nederlandse militairen... die na 1945 bij vredesmissies zijn omgekomen. In totaal gaat het om ruim 6400 gesneuvelde militairen. Het is de 32e keer dat de herdenking wordt gehouden... in aanwezigheid van veteranen, familieleden, nabestaanden en andere belangstellenden. Het weer. Er trekken nog steeds buien over het land. Een enkele keer met onweer en hagel. Vanavond neemt die buiigheid vooral in het binnenland af. Morgen is er een mix van zon- en wolkenvelden. Met in het westen en noordwesten slechts een enkele bui. In het oosten en het zuidoosten is het vaker nat. En Het wordt morgen een graad 18. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeers Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zomee. Zon. Zandvoort een zomerhit! Dit is de zomer van ZFM. Met nu entertainment for you. Welkom in de tweede uur van entertainer for You. Inmiddels 6 minuten over de klokken van op uh, ja, zes. Zes over 6. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u op die 106.9. 104.5. Zie ook kanaal 40 en uh, natuurlijk ook op uh, www.zfm-live.nl. Wil je meekijken in de studio? We zijn nog steeds in afwachting van uh, Andries van den Brink. Ja, hij staat in de file en ja, of dat dit gaat redden, dat, uh, dat vragen we ons altijd af. Ik heb hier een, uh, een verzoekje voor me liggen. Dat is afkomstig van Federico en die wilde graag een, een nummer horen van Chris Brown. En hij had het over Indigo. Nou, dat, uh, dat hebben we. Hier komt hij, Federico. Should I hit it down, uh, pull up by the stress <laughs> Buck up a chick, uh, show them how I live, yeah Blink on my neck, I got them on dick But they don't know you already have a grip Cause you're nasty, babe, you do everything I like But you're classy, babe, and you'll swear just my type Oh, you're nasty, babe, you do everything I like Yeah, you're nasty, babe, you're nasty, baby Frequency, freaky, and we in The Pilates body, shawty, yeah I can spot your curves with no infrared Level to me, baby, open my third eye That's my baby, she woke She my little chico When I'm with her, we go I found my and nowhere does she go? Now wherever I go I look around and the colors so bright Green rolled up in leaves Yellow mood Pilate, body, shawty, yeah I can spot your curves when I'm infrared. for it Never see me, baby, open my third eye That's my baby, she woke up. She my little chico Dan Chris Brown en uh, hadden het over Indigo. En uh, ja, niet denken dat je verkeerd bent ingeschakeld, nee, helemaal niet. Maar we draaien gewoon alles, uh, ook, uh, ook verzoekplaatjes natuurlijk. Dus uh, ja, deze was voor Federico, Chris Brown en Indigo. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, nog eventjes afwachten. In uh, tenminste, we zijn nog eventjes in afwachting van Andries van den Brink in de file. En uh, ja, wie weet, haalt hij het op tijd of niet? Uh, tot die tijd gaan we gewoon lekker uh, lekkere muziek draaien voor u en deze is van John Wagner en uh, laat me nu alleen maar mij niet hoor nog eventjes blijven zitten tot 7 uur mijn gevoel dat zegt me altijd dat jij iets stiekem doet en jij niet eerst. Vertel de waarheid maar Je breekt mijn hart met al die stijl Ik wil dat jij me zegt Waar jij mee bezig bent Als je dan Django-wachter bent, laat me nu alleen. Volg ons via je smart-app en like ons op Facebook. Check www.cfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ja, wat dacht je van deze? Heng Stelten en Piet Junior. En ja, wat dacht je? Jou? Vrouw van mijn dromen, perfect voor mij Ik zie je zitten, maar wat denk jij Kon ik maar jouw gedachten lezen Wat vind je nu van mij Ik sta naar jou Wanneer je langzaam aan je glaasje neemt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 Waar ik op hoop, waardoor ik altijd in de wolken loop. Mijn hart gaat sneller kloppen als je heel dicht bij me bent. Wat dacht je van het stapje met mij samen? Pak mijn handen. Ik wil met jou op en we gaan zien waar we belanden. Wat dacht je van de zon? Ze strooit haar stralen. Je hart te winnen. Zing ik oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh om je oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Defect en ik heb niet veel te bieden, schat Ik ga voor je vechten, liefde, daar ga niet verliezen straat. Ik zie je dansen, meisje, ik kom bij me zitten, dan Ik heb een fles van wees, schat, waar je aan niet meer kan Je zoekt een echte man, je wil geen fratsen horen En al die foute meiden, ik laat ze eigenlijk gooien je, je. vanavond, een terrasje met z'n tweeën Een dagje naar een strand toe, laat je gaan, ik neem je mee Ik hoop al op je kus, je laat me zweven Wat moet ik verzinnen om je hart te winnen Ja, dat was je dan. Henk Stelten en Piet Junior, En ja, wat dacht je? Nou, we gaan... Uh, ik, ik dacht dat dan we gewoon lekker verder gaan. Ja, we gaan uh, de, nummer, de, de nummer 1 draaien. Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. Zo is dat. En dat is uh, Jeffy Lake en Het Mijn Fantasie. Like de nummer 1 in de to Entertainment 5. for You, Dutch Top 5. Het was zonnig, ik liep op een plein bij ons in de stad. Lachte zomaar naar mij, onschuldig en vrij. Toen zag ik je reen. mijn hart was verlamd. Als vriendschap ben jij dan volgeef. Door jouw helderblauwe ogen en je stralend witte lach. Ik kan het niet verdragen als ik niet blij mag. Fantasie is leven zeg, neem jij me met je mee. Wel alleen Toen de tijd verstreekt En de klink tussen ons Steeds sterker werd Vroeg jij ook gewoon aan mij Kom jij in de buurt Ik vroeg me af Wil jij ook wat ik wil En ik keek je aan. Je zei niks Leg je hand op mijn been Zo is dat. En dat was, uh, ja, Jeffrey Lake. En uh, ja, het is mij opgevallen. Ik zat, ik zat te kijken zo uh, in, in, uh, in de top 5, de Entertainment for You, Dutch top 5. En toen zag ik ineens tot mijn verbazing dat het allemaal met een J begon. Dat, uh, dat was uh, toch wel, uh, dat dus je zegt van, nou, ja, ook toevallig dat ze allemaal met een J beginnen. En een man of vrouw. Ja. Uh, ik krijg net een uh, verzoekje. En uh, ja, dat verzoekje, dat is uh, van mijn collega... Albert-Jan Vos en Maris, en die, ja, die zitten lekker te luisteren. En ja, ze wilden een plaatje horen. Wees zuinig op mijn meisje van Henkpoort. En dat is allemaal van de CD Beste Zangers Seizoen 12. En van de aflevering 2, de hoofdartiesten. Nou, hier is hij dan hoor: Henkpoort. En wees zuinig op mijn meisje. Ik zou zeggen, stoelen en tafels aan de kant. En pak elkaar stevig vast. Is het dan zover, wat ging het toch snel? Ik hoor nog wat ze zei, maar dan trouw ik met papa. Maar dat is nu voorbij, er staat een man voor de deur. Die komt er halen, met bloed. wel. Wij we zijn er op een meisje. Uh, ja, dat is uh, normaal gesproken van onze andere Hazes natuurlijk. En uh, ja, dit was de versie van Henk Poort van De Beste Zangers Seizoen 12. En uh, ja, ik hoop dat hij uh, naar wens is geweest. We gaan uh, lekker verder. En ja, nou ben ik eventjes gelijk uh, uh, ja, eigenlijk uh, kwijt. Oh ja, ja, nou weet ik het weer. Ja, ik, ik had het er net al over. Uh, uh, hè? Ja, soms krijg je een hoop, hoop nummers binnen natuurlijk. Uh, hè? Je, je, je hebt niet tijd om alles uh, uh, door te nemen, te luisteren, te kijken. Want dan, uh, ja, dan ben ik gewoon nog eventjes een tijdje bezig natuurlijk. Uh, maar soms uh, ja, zijn er van die uitschieters bij dat je denkt van... nou ja, dat is wel wat en dat is leuk om te draaien. Uh, zo ook uh, uh, ja, Peter Douglas. En uh, ja, die verraste me eigenlijk uh, doordat het... Uh, uh, een beetje parodie is van, ja, uh, yeah, good old Frankie. Luister zelf maar. Fly me through the years. bad. Laughter and the tears, the fun we've had. Fly me through the years and take me back to the start. All my souvenirs inside. Memory star of the good life I have laughed, I have danced through autumn leaves and cruelt about the moon Drunk with bays and thieves Buddy socks a swoon Fly me through the years Good times and all of the bad And the tears The fun we've had Fly me through the years Ja, dat bedoel ik maar. Ja, als je denkt dat dit uh, Google Frankie of wel, uh, onze Frankie is. Nee. Dit is uh, Pieter, Pieter Douglas. En uh, Fly Me To The Years. Hier bij CFM Entertainment for You op de op de kabel. En uh, ja, digitaal kanaal 40. En natuurlijk kunt u ons bezichtigen uh, via www.zfm-fm. Uh, live.nl Zo, dat heb ik even gezegd. en uh, We gaan een uh, lekkere smart lab draaien. En dat doen we met uh, Westlife en uh, Tony Braxton. En Cry on My Shoulder. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. MUZIEK kan doen. Do. Zo is dat. De wijze woorden van Westlife... en Tony Braxton. Cry on my shoulder hier bij... ZFM Entertainers Bureau tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Vit Heij. Ik zou zeggen, een hele goede avond. En als je hebt gegeten, dat het jullie wel mogen bekomen. Zo direct gaan we bellen met uh, Storm. En uh, over hun laatste nieuwe zing... Jij laat me zwemmen. Uh, nee, vliegen. Vliegen. Maar nu is nog eventjes... Uh, ja. Een andere hit, oftewel een oude hit, in een uh, nieuw jasje eigenlijk gestoken. Door Henk Westbroek. Uh, met de formatie Nieuws. en uh, e a l l s En uh, ja, het oude nummer uh, dat ze in een nieuw jasje hebben gegoten. Aan het 2019 is uh, Vriendschap genaamd. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee En als ik in het water sprong, dook hij erachteraan Een mooie vriendschap kon er in mijn ogen Hem, nog één bericht van hem Alles deed. Als zij begon te zoenen, dan vree ik met haar mee. En als ik begon te janken, kwam ze naast me staan. Dat ze een ander vriendje had Zij zijn vrienden, maten en eeuwigheid samen Maar het is eigenlijk net, want het bestaat op het web Maar het geeft die beste vriend, de duim omhoog is verdiend Iedereen gelijk, maar echte vrienden zijn wie je dagelijks ziet En dat betekent niet dat wat er is nu niet bestaat Maar op een scherm is volgens mij niet waar vriendschap over gaat ...met een dun laagje kroon. Dat is wat vriendschap uh, is. Volgens Henk Westhoek... ...in informatie: Nieuws... ...en E-A-L-L-S. Vriendschap in een nieuw jasje 2019. En uh, ja, ja, ik zie hier blije gezicht. Het is gelukt. <laughs> en we hebben iemand aan de telefoon... ...en dat is uh, ja Patrick. Patrick, een hele goede avond... Goedenavond. Ja, van de, van de formatie ja. Storm heten jullie tegenwoordig. Ja, klopt. Voorheen ja. was dat uh, Storm 3. En nu hebben we de hebben weggegooid en de nieuwe leden erbij uh, genomen. Ja, dus jullie zijn nu lekker met, uh, met vijf man? Ja, ja, ja, ja, ja. En gewoon gedaan omdat het lekkerder klonk, of? Um, nee, nou ja, we hadden eigenlijk eind vorig jaar. Um, zaten een beetje op het punt van ja, wat gaan we doen? Uh, we brachten natuurlijk ook Engelstalig toen nog uit. Ja, ja. En we ziet van ja, we gaan uh, ons toch richten op de Nederlandstalige markt, omdat dat uh, wel uh, aansloeg. Je uh, zingt het net eventjes wat makkelijker weg, omdat je uh, uh, moerstaal is, om het maar eventjes zo te noemen. Ja. En je kan ook meer emotie erin doen, uh, ja, nou ja, aangezien dat dat makkelijker zingt. Ja. En uh, nou ja, toen hadden we een heel gaaf nummer uh, van de Vlieger. Uh, nou, dat is dus... Uh, uh, jij laat me vliegen geworden uh, voor ons. En dan hadden iets van, ja, misschien is het wel leuk om um, twee nieuwe leden erbij te, te zoeken. En, um, ja, voor, laten we zeggen, wat nieuwe energie, een andere dynamiek. Er uh, is wat met, uh, meer mogelijk met harmonie. Uh, um, qua, qua show uh, kan je wat meer... En uh, ja, we waren alle drie heel erg enthousiast. En toen hebben we een uh, auditie uitgeschreven. En er uh, ja, zijn wel uh, best wel wat uh, aanmeldingen op uh, uh, gekomen. Ja. En uiteindelijk zijn het Don en Ed in het geworden. Ja, want uh, ja, ik heb er ook een mee gedaan, maar uh, ik heb niets gezien, joh. GELACH ja. <laughs> Nou, Hey, <Gantje>. ja. <laughs> hey Maar um, ja. Nou, ja, het is in ieder geval uh, een mooie single geworden. Jij laat me vliegen. Ik heb hem uh, natuurlijk al een paar keer uh, gedraaid en uh, geluisterd. En ja, zoals het uh, altijd uh, gaat, zeg maar. Hè, want, uh, ja, je krijgt uh, muziek toegestuurd. En uh, in mijn geval een heleboel. Ja. En, uh, ja je, je komt niet altijd toe aan uh, alles te, te beluisteren. En uh, ja, sommigen springen daar dan net, uh, net uit. En dus, daar is deze ook uh, eigenlijk uh, tussenuit gekomen... Ah, gelukkig. Altijd goed, eh, uh, goed te horen. En Ik ben ja. ook uh, zeer blij met het uh, resultaat. En ja, uh, ja ik doe het ook heel erg lekker tijdens optredens en uh, ja, video's uh, van mij nu al 8000 keer bekeken. En uh, ja, we gaan lekker. Ja, het gaat prima toch? Ja, ja. ja. Is onwijs ons simpens vijven. Het is een bron ed er al langer bij zitten. Nee, het is uh, ja we hebben ook een hele leuke zomer gehad. Ja, superleuk. Ja, want uh, gaan jullie echt door op, uh, op het Nederlandse vlak? Of uh, ga je toch nog, uh, ja, als, als de, de wind sta daar staat, zeg maar uh, toch nog wat Engels tussendoor uh, knallen? Uh, nou ja, zoals het nu al ziet, uh, is het het uh, Nederlands talig markt. Um, en um, de nieuwe single die ligt al klaar. Um, dus die hopen we eigenlijk wat binnenkort uh, uit te brengen. Ja, tip, tipje van de sluier. Je uh, mag niet al te veel zeggen, want dan krijg ik... Uh, nee, een klein tipje. Uh, Tikken. Uh, het is um, wat meer pop achtig in plaats van de popslager wat ze nu gedaan hebben. Oké, okay. nou, dat, dat, ja, dat is genoeg, joh. Dat is genoeg, dat is genoeg Patrick. Oké. Okay. Hey, ik denk dat we hem lekker gaan, uh, gaan luisteren. He. Top. En te, ja, ik, ik vind het een, een mooie plaat en uh, zeker de moeite waard. En uh, ja, gewoon ook uh, lekker op YouTube uh, eventjes alles bekijken. Een duimpje en een, uh, een leuke reactie Je is altijd welkom natuurlijk. Ja, precies. We horen graag wat men uh, ervan vindt. Ja, toch? Precies. Hey, we gaan hem draaien, Patrick. Top, dankjewel. En wij zouden zeggen tot de volgende keer. Yes. En uh, ja... Ook met de nieuwe simon natuurlijk, en uh, ja, ik zou zeggen, uh, pak uh, elkaar eens een keertje bij de hand en sleep elkaar eens een keertje hier in de studio, dat zou, uh, dat zou wel leuk zijn. We gaan eens een keer door een studio -bezoekje. dat lijkt ons heel uh, leuk. dat we, uh, moeten zeker doen met de nieuwe simon. Is goed, we gaan hem draaien. Heel fijne avond, dankjewel. Oké okay, Patrick, hey, groetjes. Hallo. Hoi hoi. Storm, en jij laat me alleen vliegen. De startbaan gaan, alle lichten aan Neem me beide hand, ren zo snel je kan Ja nu is de tijd, niemand is achtergebleven oh, oh, oh, oh, oh. En ik neem je mee en hou je stevig vast Door een wolkenzee, naar het licht dat ik zag Dit is ons lied, dit beeld zal ik nooit vergeten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 storm was dit. En uh, dat allemaal hier. En uh, ja, het laatste moment van Entertainment for You. Voor vandaag natuurlijk. En uh, ja, we gaan er nog eentje doen. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5. José Chef en uh, zij hebben het over morgen. De nummer 5 van Entertainment for You is Dutch Top 5. Wat me ooit is overkomen. Ik heb nooit gedacht, nee, nooit verwacht. Dat we samen zo wel zouden komen. Je ogen viel me even met die mooie woorden. Nooit vergeet ik waar je tot me zei. Morgen is het allemaal anders. Morgen is niet zo. Zo moet zij, een sleutel van snel, eenmaal niet op alle sloten. Maar dicht bij jou, wat voelt dat mij? Een ander op mijn pad heb ik al uitgesloten. Je raakt mij elke dag, met zulke mooie woorden. Nooit ik wat je tot me zei. Meteen voor Dutch of 5, nummer 5, José Sepp en morgen. Maar ik zou zeker niet op morgen wachten, want om 7 uur uh, hier op het Raadhuisplein dan treed uh, je ja, op. Dus ik zou zeker, zeker even uh, lekker de schoenen, een paar de pluie mee en uh, ja, mocht het gaan regenen, even een poncho of, uh, het maakt het allemaal niet uit wat. Eh, als je maar een beetje droog blijft, uh, het is in ieder geval gezellig, dus uh, heb je niks te doen, loop eventjes lekker naar de... Ja, Jamento op het raadhuisplein. Er is van alles te doen. En je ziet natuurlijk ook uh, ja, de oude, oude sportkarren, zeg maar. De, de sigaren en de dergelijke. Noem het maar op. Niet een sigaar, maar de sigaar. En ja, het is maar goed. Te... <lacht> wil zeggen, uh, wat gaan we doen? Ik ga er nog eentje draaien. Zoals gewoonlijk. Eigenlijk. Eh, dat is altijd uh, voor mijn wederhelft. Zo, deze is voor jou. En Loekie Basie En hij hebben het over Moja. Net twee, twee, drie weken vakantie achter de rug. Ja, in Kroatië. Dus dat is wel lekker. En in deze geluiden, heerlijk. Blijf erbij, 7 uur is dus, uh, entertainer voor jou. Zul je tako je verder dalje En je Dat we dansen, Simoya, Samuti, uh, wijze woorden van Luki Basie en uh, samen deed hij dat met Juba Nici. Ja, de laatste minuten, ja, die gaan tikken voor entertainment for you voor vandaag. En uh, ja, Mike, uh, die heb ik alweer binnen zien komen. Patrick, die zit hier al uh, eigenlijk een tijdje te zweten. Want die uh, denkt van, uh, komt hij wel of niet, Mike? Maar, <laughs> maar uh, ze komen hoor, ze komen. Blijf zitten, want uh, na Entertainer for You, dan uh, is Mike weer uh, hier aanwezig. We gaan nog een uh, lekker nummer draaien. Uh, ja, die is uh, van uh, Sander uh, van der Heijden. Ik zou zeggen, ja, luister zelf maar, het is een uh, heerlijke plaat.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 Ja, nou, ik vind, ik vind het nou wel genoeg geweest met Good Old Frankie. Pieter Douglas was dit. De namen kloppen niet altijd even. Maar goed, we gaan lekker verder met Wesley, Wesley Klein. Ja, Wesley Klein. Ik moest even, even lezen, want het staat heel klein namelijk. Dus. En geen dag zonder jou. Dit is tevens de laatste plaat. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten. Want na mij komt een uh, helsge van Mike...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 wat moet ik doen met alle pijn, als ik weet om op termijn, zonder jou te moeten zijn. Wat een dag zonder jou, weet ik niet, weet ik niet, hoe ik die dag leven moet. Weet ik niet, weet ik niet, wat heb jij toch met me doet. Oh, Wat een dag zonder Zoals ik al zei, dit was tevens mijn laatste plaat. Wesley Klein. En geen dag zonder jou. Zij zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ga ook eens naar www.zfmartiesten.nl Ja, daar kunt u ook uh, reageren. Van alles en nog wat. Zij zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week groetjes. En blijf lekker luisteren, want na mij is Mike met de Euro Breakdown. Succes en veel plezier.